Dus, en daarin wordt het zo beweerd als dat de met de oostelijke Europese beschaving binnen. die zo'n af een, van, nou, misschien wel 2400 vak Christus, als Europa, die de macht vond. En het boek is kreunt in een, in een aparte, een hele aparte letter. En ik in een aparte taal, die de ambitie op Oud-Fries klikt. Het is een boek dat melding maakt van de, de wattels, eigenlijk van het Frieske volk. Indiaanse ja. wattels, uh, Frieske keningen en al dat soort zaken. komt er al eerlijk voor. Het is, uh, ja... Mag, mag er even wat zitten? Ja, nou, het, is, het is fictief zo zelf, het is dus net weer. Het is net weer, nee. Het is net echt. Of het net weer is, dat is een oorverhaal. verhaal. Maar uh, ja, het is een Kolderik verhaal. Uh, nou ja, om aan Fabiel te nemen, uh, volgens de Sommige tradities in de Frieskische geschiedenis zullen de Friesen afstammeling nou van Friesen, dat is dan een adjudant van Alexander de Grutte. Mm -hmm. En die Souliering-trek van Christus zullen er in Friesland komen wezen, vanuit India. Maar dit in dat boek, dat maakt het nog volle bonter. En dat zou je dat uh, die Frieso, dat is een remigrant, want al in 1300 of 1400 van Christus in de Friesen naar India afzet, een, een groep Friesen, onder leerling notenbenen van de dochter van Grutter Pier. Nou, het klinkt al prachtig. 1860, 1860 1870 waar dit boek, uh, ja, ondutsen, tussen de, de Ben in die in die tijd meest geweest. Die deed het van wie er oornaam, Ja, dat is, uh, dat is het merkwaardige van dit boek. Het is feitelijk, uh, nou ja, als je het voor het eerst zog, dan denk je, wat is dit nou? En ja, zo nou in, een zacht soort moeite dwar voor een grap, hè? Want het is 190 zien, het uh, jok, dat boek... Uh -huh. En uh, ja, al die letters binnen letter voor letter intekenen en, en een heel soort moeite ondient. Maar als je er een beetje bent, dan, ja, dan denk je van ja, dit, dit, dit is kolder. Ja, maar dat is echt de bedoeling de, van de auteurs. Maar nou is er hier een influent. En die, die, die wil net zeggen van jongens, ik ga fout West. Of hij had het gewoon net zo, want hij voelde het te mooi. Uh, en hij leurde erin omdat. Om dat leeuwen in dat boek weer op de Jan. En dat zit hem dan weer in... achter die historische kolen. dat is dan een ding dat ik... in mijn, mijn boek ik voren dat breng... zit een, een orenlading en die is volle serieuzer... en dat is een godzienstige lading. Een godzienstige lading... het verklaart ik ambitie... het feit dat jou uh, op dit boek promoveren... bij de faculteit Theologie... Ja. van de Grenzen Universiteit. Ja, en dat, de, de, de ondertitel van dat onderzoek... of de titel is ik... het in een boek als moderne mythologie... want het loopt dat vrije land werd er net, toch net dat er nog meesten niet leden, maar in horen delen van de wereld uh, een heel soort meesten nog. Als je ja? Bijvoorbeeld op internet, joh, ja, dan zie je uh, uh, en volksmennen, en dat is dan ontleend, van het in boek in Californië. Die gaan eigen secte, en dan kun je op intekening tekening lid van worden of kan, kan initieerd worden, inwijd, en dan kun je leven net als de regels van het in boek of uh, wat je x in uh, Zuid-Amerika, dat uh, neonaties uh, erin lopen. In Zuid-Afrika, in, in Vlaanderen, ik heb uh, van het weekend nog een brief gehad van een Vlaming, die dan vreet van uh, wat denken joden van zit er wel weer ja, ja. Dus in, in betinkelijke ronten wordt er nog een hoop uh, geloof hechten aan, dit Uralinderboek. boek Gewoon van die ronten weer betenkelijk, maar net alle jaar. Hè. Dus New Age is op hem zelfs net, uh, net per definitie natuurlijk een betenkelijk verskissel. Mm -hmm. Maar het is koud ja met die Nijolse en zeg zeg maar zeggen. dat dat klopt wel. Ja, um, Jozeze, er zit een, een, een sterk religieus aspect onder dit oraloon linda boek. Ja, er is toch dat is de de auteur is erin slagen om, om op een bepaalde manier heel goed een, ja, een modern gevoel van Godsheerst om te spreken bij mensen. En dat had er dan in 1868 dienend. Dat is ik de reden dat in 1860 dan, he, die friers, die dat vind een zekere dokter Altema uit Lauw dat hij er mee wij Is ik de reden dat de er erin het enterbellen mee Himmler bijvoorbeeld en de leader van de SS, wie een uh, gelovige in het boek. Ja, ja is ik de reden dat die New Ages dat zijn wel uh, mooi en dat, dat is een kwestie van ja die spiritualiteit die daar achter zit en die er een beetje tussen de riegels haast het dat sprek meest Het is een, een voorchristelijke uh, uh, ja, voor religie eigenlijk die ter, of, of zelfs een antichristelijke religie die erin dat nee, voorkomt. Absoluut komt? niet. Het is het is juist het is maar het, een, een van alle dogma's ondiend uh, christendom. Wat, wat in dat boek naar voren schoot werd. En dan kun je wel betekenen dat ja, alsmeesten, zat de de oude oorlog hiel dan toch wel een beetje gefaut, als Meesken aus nemen van het warmelijk leeuwen, in Cherke ja. En van de oude dogma's en van het gezag van de predikant in het volle meer, ja, van het eigen individu, en van het eigen geweten, van de eigen individualiteit. Dat ze dat uitkleide christendom, hè, dat, dat beziek het om de kern van het christendom te vingen. Ja, dat spreekt gewoon. En daar kom je dus eigenlijk bij het Leon, staat dat, dat voorsteld wordt in het Oeralindeboek. Ja. Ja. Wat gek, dat, dat uh, extreem rucht er dan ik voor een gedeelte aanhaal dit. Eh, uh, dat ja dat had te krijgen mooi, denk ik, met de, met de receptie die het boek in het, en de ontvangst die het boek in het interbellum. Uh, had. Tussen de eerste en tweede Vrouwenoorlog. Ja. Uh, Doe is er een, ja, een Nederlander van Duitse komhouden, zeker de Wirt, die had het boek in Duitse voorzet. en die had bezocht om het daar, uh, nou ja, het daar, daar, leidraad, het vies gebeurt is moet van de Duitse cultuurpolitiek te maken. En daar hadden we hele gutte discussies toen over in Duitsland land geleerd vonden. Dat je authentieci een, een ja een een, een, een skaatkant van dit Oeralindeboek wat dus eigenlijk zei jezelf gedeeltelijk een grap wie en gedeeltelijk een soort, ja, soort, soort utopia van vroeger een soort Atlantisachtig verhaal voorstellen moest. Ja ja, ja klopt. De, de, het boek is dus in een bepaald bewust wijzen... van eh, schreeuwt van nou ja het Christendom, Matthieu et cetera et cetera en, en dit is kolder en Foutelijke is deze van Faditi, die het werd een, een ultra-links boek. En ik nog eens kreunt in een hele uh, avant-gardistische, literaire vorm. Nee. Maar Ad dat bewustwerken van die scruwer, van het is al je ironie en het is fictie en het is kolder, maar toch is het ondanks alles. Mogelijkheid om te leeuwen, maar als mensen meest dat bewust zijn, missen... missen, ja, dan kan het een Riochs worden. Dat is een heel nieuw aspect van dit boekje. Ja. Ja, een heel gevaarlijk aspect, dus ik van het Oerlinderboek. Ja, maar dat had die screwers dus vanzelf. Dat keer je die screwers net nemen. nee, maar dat nee, het is hetzelfde eigenlijk wat, wat met Goethe gebeurd is. Daar ben ik meestal mee haal. Ja, ja, bijvoorbeeld, ja. ja, ben vanzelf voor, volle meer. Uh, screwers, ja. wat ik wel zei, van Hitler is en nu het komst van Rousseau. Nou ja, Rousseau zou je misschien even omdraaien als hij dat wist. De Edele wilde. Ja, ja. ja. Nou, intussen tussen B een boek Oerat het Linda Boek. Een van de zaken dat ik weet hoe lang oestriden en hoe debatteerd is, is waar het boek nog aan Nou Ja, dat is een ogriftelijk soort voor te dwanwest. Je gaat dus beroepen meesten niet allemaal uit het boek wanden gehad. Dus de meesten niet er in en de meesten niet er net in Leon, de meesten niet er net in Die ben altijd maar op ziek naar je auteur. En jouw leeuw er net in, dus hier ben ik op ziek met die auteur. Ja, maar vind ik net, net, het, net het jennige punt dat ik uh, mij op je En dat is, ben ik een ooraspect en dat ik belangrijk vind. Van wat is die tekst? en tu, Je kan een heel hoe je tekst lezen zonder die auteursvraag te stellen. Mm -hmm. Maar ik hoor dat toch natuurlijk wel. En uh, ja, de auteur. dit boek is scheurend, net als mij dan vroegtrijen, meesken uh, in de manden. En uh, dat, dat ben. Uh, ja de man bij water het doekt is dat is Cornelis over de Linden een skiptemer uit den helder maar die is broek als medium qua te oren en dat uh, wie een van een oor elko verwijs archivaris bibliothecaris van uh, Friesland in die tijd mm -hmm. en de bekendste van de drie is uh, François Haversmied, die beter bekend is als Pietpeltje de rijst de medische excursie, die Ouderen dat je dus ik, eh, moet zeggen, die leerde dan ik, net toevallig naar de hervormde van Foutgemeen, ja. de eerste gemeente van Havensmiet. Ja, want dat is de, daar is het boek Constiëns. Mo he, mo moet uh, Haversmieds Piepaaltjes, schonen worden als de geestelijke huid van het oerlende Ja, ja, ja, ja. Zek, die, die oren, het meer, maar de vorm, Annex West. Meestal kunnen maar, maar lezen in mijn boek hoe dat hier is. Wilstad uh, Havensmiet, zeg maar, de, de basistekst gekreund had. Ja. Ja, waarom had het dat aan? Hij hij er een idee van? Ja, hij wie een uh, vrijzinnig predikant. Tegen vrijzinnig, een modernist, neem je dat in die tijd. Dus een beetje vergelijk door mij, wat kuitert nog Nog heel hij beweerd, dat beweerde hij. Ik denk nog wel wat, dat er nog wel verder gong als, als kuitert. Een heel omstreden man dus? Ja, maar hij wie nog maar een heel jong broekje. Een, een jongen van 26 of zo, doet het desiert, zegt ik denk. Ja, die, die Rooi ongeveer. Mm -hmm. Misschien al wat jonger. En uh, ja, hij kwam daar als een nou, ja, vrijzinnig predikant. Die had een beetje uh, Del. Uh, of de, de plak, zet trof zien. Uh, familiecontacten. van uh, je hier werk, uh, werkt Nou jongen, hier had nog maar even mijn fout Ik denk het we nog wel vadijen dat Als de predikant wist. En ja, hij komt er te lonen in een heel fin vermiddel. Uh, dus uh, die, die, die gemeentes, die wie toch vrij fijn daar in het deel en uh, in dat spanningsveld... Uh, en dan ik de vraag van waar ben ik en wat moet ik werken als predikant... En waarom laat ze die finen toch nooit? In dat spanningsveld is dat boek ontdiend. Ja, ja. Ja. Daarmee, uh, wat Hij had het natuurlijk net op onder persoonlijke titel gedaan, dat, dat mag duidelijk zijn. Had toch daarmee toch wat, wat, voor wat opscoor zwaar geweld? Of gewoon een, een, een literaire vingeroefening, een his, historische vingeroefening? Nee, ik denk dat... Uh, het is, het is helemaal misroend. He. Dat, dat, dat is mijn uh, opinie. Erover. Dus het is helemaal met de bedoeling om het zo lang stil te houden, maar om, om het in te brengen, om discussie los te maken. en dat, dat, dat dan uh, voor u te komen. Ik ga verdiend. Het, het heeft er nooit in, dat heeft er dus nooit zijn. Nee, omdat er, uh, ja, dat, wat ik zei, dat is, dat is finaal misroend. Dus je, uh, je kan wel indenken dat uh, als zo'n boek uitkomt. En in je leuke zes sterking, dat hij het helemaal net op Jan wil. Dus die dokter, Ottema, dat, dat trouwens ik nog een oud-leraar van havensmiet uh, weer. Die wil het net op Jan. Die krijgt ik nogal je En Ja, dan wordt het ook een bedenkelijke zaak voor jouw eigen reputatie om ja, ja, ja. er dan voor u te komen. Ja, ik hoor eigenlijk net meer waarom, Ottema. Uh, Haversmied kon net meer. Waarom. Nee, maar Altmae zei eigenlijk net, want had, of hij had, hij nooit in de gaten gehad dat het een, een falsificatie was. Uh, nee, die had het net leeuw nee. Nee, nee, nee. Dat weer voor hem een uitgangspunt van de fascinorderdheid. Van dit boek is echt, ja, dit vaak moeilijk niet te denken, goed zo het kind. Maar ja, meesten niet raak wordt, hè. Ja, en Haversmied, uh, de grap die eigenlijk uit de hand rond, dat er eigenlijk net meer waarom doorden of zo. Uh, nee, nee, nee, nou, ik, dus dat, kan, dat staat in mijn boek aan, ik weet je we het mm. maar de en het bedrog dat het boek in de woord inbracht is, dat is exact dat dat nou voor alle treden heren zo, dat een geweldige deuk op hun carrière werd Ja, ja, ja. Het vier, vier heen eigenlijk. Ja, ja, ja. Nou, leuk, heb je in takken met het boek dat Joost ook heeft, hebben het -Linda -boek uitkomen? Ja, takkenlijk, -like, maar ik werd een nee uh, editie van het Oerlinderboek. Die zelf in Purmerend met de zilverbistel. Mijn eigen boek weet ik nog net. En, uh, nou, we wachten dat de uh, spawning? Oh, uh, Jensma. Um, mag je nog een hoop scroll of ben je zoveel stenen klaar? Nou, het rindt op Het op nou. Dus uh, het komt op klaar, hè? De finishing touch <laughs> nog even. <evensens>. Ja. <Yeah. laughs> Goed. Um, Goffie Jensma. Uh, vanuit Grans, uh, sterker, maar de Wie de reden dat jullie hier net komen konden. Yeah. Ja. Uh, en bedankt uh, voor het verhaal. Graag, niet, Jens. En ontzettend. Ja, jouw succes met je programma. Dank u wel.